De aanslag vanochtend op het treinstation in Wolgograd in Rusland is mogelijk gepleegd door een van de zwarte weduwen. Dat zijn vrouwen uit de Kaukasus die in Rusland met aanslagen wraak nemen voor de dood van hun moslim-extremistische man. De zwarte weduwe die achter de aanslag van vanochtend zou zitten had vermoedelijk hulp van twee mannen. Het dodentaal van de aanslag in Wolgograd is nu 16. Een deel van de passagiers van de veerboot waarop gisteren brand uitbrak is terug in Nederland. Ook het Nederlandse echtpaar dat met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis moest mocht naar huis. Gisteravond brak korte tijd brand uit in een hut op de veerboot die van Newcastle naar IJmuiden voer. Bemanningsleden konden de brand snel blussen. Een Britse man van 26 is aangehouden op verdenking van brandstichting.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 Uh, welkom bij de Echte Jan en de Ruiter van Koon. Mijn naam is Jan Roos. En ja, ik ben Jan Hefske. De beeld uitgeleid de je natuurlijk op echtejanne.nl. En de op Twitter is Echte Jan en je kan bellen met al je meningen, vragen opmerkingen... met de Echte Jan voicemail op 063 En daar verder geen woord meer over. Want een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dit is genetisch bepaald, dus ga jij demonstreren tegen het geweld van de politie... tegenover allochtone jeugd. Maar sla je de stok in op agenten tijdens deze roep om geweldloosheid... zoals een stelletje halve tamme mafkredens in Den Haag deden... dan ben je een ontzettende Johan Jan. En dat uh, weet ik wel zeker. En laten we nog even kijken wie dit jaar ja, nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan, Want het is tijd voor een echte Jan of Johan jaaroverzicht. Echte Jan of Johan echte Jan of Johan, of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan... Ja, je mag natuurlijk niet ontbreken, want uh, ijzer vrijwel elke week. Mark Rutte. Wat betekent leiderschap? Nou, het leiderschap weten waar je naartoe wil. Uh, ervoor zorgen dat het puntje aan de horizon helder is. Maar ook dat je altijd nadenkt over je opvolging. Ja, ja de leiderschap. zeker. Want vrijwel elke week wordt hij natuurlijk uitgeroepen door Johan van de Week. Dus laten we maar gelijk uitroepen ja. en bekendmaken dat Markie Kwarkie uh, Johan van het jaar geworden is. Want uh, hij begon natuurlijk hoopvol met Rutte 1. Maar Rutte 2 is een totale ramp voor het land. Want tijdens de crisis zie je voor hoor je helemaal niks van hem. Behalve als hij weer een aantal bevoegdheden aan Brussel heeft overgedragen. Of als hij oproept om een nieuwe auto te kopen. We hopen in 2014 dan ook van hem en zijn kabinet af te zijn Jan. Damen, en dan gaan we meteen maar even door over het kabinet gesproken met Eddie Samson. Mijn kinderen bepalen mede wie ik ben. En hoe ik politiek bedrijf. De ja. volgende generatie. heeft ja. voor mij twee heel concrete gezichtjes. Ja hoor. Ik heb een hier erachter ook. En die, die scoorde wel in 2013. Namelijk een blonde sik Jan. Politiek was het een beetje rampzalig van Samson en de PvdA. Maar dat verbaast niemand. Want de PvdA is een reeds jaren geleden over de partij. En daar kan zelfs debat niks aan doen. Zijn liefdeskabinet met Rutte... wordt hopelijk de officiële laatste daad van die partij... die verantwoordelijk is voor vrijwel alle ellende in dit land. Jan. Dat dacht ik wel, en, uh, wat is Didi Samson in jouw oogjes? Ach, nou niet Johan, want jij dat was Rutte al, maar toch een goede tweede. Dat dacht ik wel. <laughs> oh, oh kijk, uh, over uh, Johan had gesproken, Sievert van Linden. Alle feiten vanaf 1997 moet ik ongeveer wel.. Uh... Ergens in de achterzak hebben Ja, en wat heeft hij niet in zijn achterzakkie zit Even tijd voor wat uh, opiniebepalers. Siebert uh, is uh, van een groepje doodvermoeiende jonge intellectuelen van het ergste D66-soort. Meneertje is natuurlijk pro-Europa en roept met nog zeven soortgenoten op... om anti-Europa geluid niet meer te laten horen in hun clublaatje de NRC. Is dat niet enig die Idemocraatjes. Nee, echt serieus. Weet uh, je, Thierry Baudet? Die is hier ook wel eens geweest. Ja, ja, ik en heb die zegt: we moeten eruit stappen en we moeten de euro afschaffen. Nou, dat kan. Dat heet een opinie. En die is van Thierry. Die heeft een mening. Maar van Siebert en zijn vriendjes mag die mening niet meer in de krant. Wat was iets in de NSC? Nee, een mening op een opiniepagina willen verbieden. Ja, Goed. Nou, en ik moet ook eerlijk zeggen dat die Baudet, ja, die heeft wel meningen... maar zo verschrikkelijke meningen zijn het ook weer niet. Nou ja, ze zijn niet helemaal pro-Europa en dat is zien uh, we hier wel natuurlijk. Hè. De, de Nazi staat dan met de A-T-I-E. ik het nog maar een keertje, want voordat voor iedereen weer boos om wordt... dan krijg je dat gezeik weer. We gaan even verder met Asja Ten oh. We gaan praten over stereotypen. Want stereotypen zijn altijd, zijn overal en het wordt steeds erger. Nou, dit is in ieder geval uh, ook een uh, nieuwe allesweter... aan het firmament, Jan, dit keer van de link-intellectuelen. en een uh, dik jongetje met een bril... dat benadering is toch een meisje blijkt te zijn. En dus ook feminist. Heeft over alles een mening, behalve over de islam. Want dan weet ze dan ineens niets meer van... Uh, dat, dat is namelijk niet, uh, hoe heet het ook alweer... Uh, slonveeging die kringen om daar iets van te vinden. En uh, dus maar niet. Nou ja, dan de, ja, de, gaat de kop in het zand. Uh, heb je de, de, trouwens de, de, de laatste nog gehoord? De okselhaar kwestie? Gatve, gadver. de gatve. Die had dus de zo haar gefotografeerd en op Twitter gegooid. Want dat was dan feminisme. Nou, spijt me, Ik wil best een lans breken voor een klein toefje op Nou, mijn lans was inderdaad bij die foto Zo, Dat dacht ik al. Nou, laten we daar maar bij laten. Maar dat is een grappige. Ze heeft over al zijn mening. Dat ze een column geschreven. Ja, behalve over de islam heb ik een mening. Want daar weet ik te weinig van. Dus deze vrouw weet alles in de hele wereld. Maar dan ook. Maar dan ook alles. Over alles wat schrijven wat de islam, want daar weet ze te weinig van. You. Nou goed, even uh, wat vrolijker. Uh, paus Franciscus. A gay, cerca a senore, a will, ja, ja, dat dacht ik ook. De nieuwe paus die heeft eigenlijk alleen nog maar een positieve kant van zichzelf laten zien. Hij is wars namelijk van luxe en bekritiseert het groot kapitaal. Uh, Franciscus houdt ook niet erg van protocol en dat is hartstikke fijn, of niet Jan? Nou, ik vind het wel een gezellige paus. Moet ik zeggen, ja, een beetje met de metro, de Romekarren. Nee, ja, uh, Misschien een beetje raar aan. om te zeggen, want wij bij echte Janne die uh, zijn op geen enkele manier in de heren. Nee. En uh, ook eronder. Uh, maar deze poop, uh, ja, die lijkt, eigenlijk wel. Lijkt, laten we wel. Hij li ja, okay. lijkt, hij deugd lijkt deugd. Wel te doen. nou meteen de poop weer helemaal heilig te ah, verklaren. We ook een beetje oppassen. Het gaat een beetje ver, Jan. Nee, je hebt gelijk. Maar, maar de, deze pauze is in ieder geval een echte Jan. Even ja, tot het ja. moment, Totdat het bekend wordt tot. wat voor vuiligheid hij in zijn verleden allemaal heeft uitgehaald. Ja, of niet, maar dan... dan nou, ja, goed. Nou, in ieder geval zeker een andere heilige, Nelson Mandela. Laat ons de verleden vergeten. Uh, uh, Hé Ja, laten wij het verleden vergeten. Maar hem dan toch niet, want dit is, de, dit is ook een echte heilige. Hij heeft de pijpen Maarten gegeven, hij werd hartstikke oud en wat een leven. Achter de rug we hebben hem laatst nog uitgebreid bedankt. Maar nog een keer, deze man was een held. En echt die Jannen zeggen, Nelson, bedankt! Zal ik dat horen? Dat denk ik wel. Ik denk dat het hier een straalcentrum in het Mediapark staat. En dat Nelson dit allemaal woordelijk verstaat. En het leuke is, het is ook nog Nederlands. Leeft Schumacher nog? Weet we daar wel van? Hij, uh, leeft, nog. Oh, hij leeft nog wel. Nou, ja. dat, de, ja, het is toch de nationale nieuwszender. Dus we geven het maar even door. Uh, Michael of Michael, zoals ze ook bij beterschap. het nieuws zeggen. Ja, die leeft. Nou, beterschap, hij leeft nog. Uh, Jecht Wilders. Ik zet aan de politiek om iets voor Nederland te betekenen. Om daar iets voor te doen. We hebben nog een, een jaar jaar zich. Ik ben bezig met vandaag. Ik ben bezig met Doe morgen. me nooit meer. En ik kijk niet terug. En nee. en misschien volgend jaar dan. Okay. Aan het einde van 2013 staat Wilders met zijn PVV bovenaan de politieke partijen. Want hij weet natuurlijk als geen ander wat het volk graag vreedt. Als het niet uh, anti-Europa is. Ja, dan uh, weet hij wel stemmen te trekken met zijn anti-multiculturele oprispingen. Hij is de politicus met de beste alternes. Voor wat er dus, ja, ja zeg maar in de, de buurt. Spelde en hij wordt dus uh, zeker beloond bij de aanstaande Europese verkiezingen. Want uh, nou, dat zie ik wel tegemoet. Hoor. Die anti-Europese ja, anti partijen gaan scoren. Ik gaat dat iedereen het eindelijk toch weer stiekem zijn kleutel nee, terugtrekt. Ik denk zeggen, nou, we gaan, uh... ik, ben, ik ben bang dat dat een gigantische klap op de neus van A alle Europese verdiend wordt. Nou uh, Geert, uh, ja, Geert, je, je bent, uh, je bent uh, ja, wat moeten we ervan zeggen, gewoon een Jan. Ja, oké. Okay. Willem-Alexander van Oranje. Mogen we het jaar dat voor ons ligt? met vertrouwen tegemoet zien. <laughs> wat is het een slechte acteur. Nou ja, sorry, maar als ik hem was... zou ik het jaar wat voor me lag ook uh, met, uh, met vertrouwen als tegemoet ik zien. Als u mag toegeven... Dan uh, mag ik dat... Dat gaat mijn leertje. Ik heb wel eens een sterkere uh, invitatie van je gehoord. Ja, ja ik heb goed, Maar goed, Willy met dit jaar een stokje over van Mams. Uh, BA natuurlijk, he, WA heeft een groot voordeel gedaan, nou, Maxima. Want zelfs nu, blijft nu natuurlijk toch een beetje hart met gele tanden. Maar heeft het koningshuis al aanzienlijk gemoderniseerd... al was het alleen maar om zijn oprecht volkse kersttoespraak vanuit de luiers toe. Weet je dat mijn zoon onlangs uh, de koning de hand geschud heeft? Nee! Ja! Jeetje, en toen? Hij moest als dus een soort laketje, want hij heet Willem, hè. De, de uitreiking van de drie biografieën van koning Willem 1, 2 en 3. En dan hadden ze voor de geinen dus daar een paar Willempjes bij gezocht. Jeetje en zijn moeder leuk. heeft het arme kind bij Jeetje een castingbureau ingeschreven. En leuk. die moest dus handjes geven met de koning. Jeetje wat leuk. Dus ik vraag, zei hij nog wat? Nee. Jeetje, wat leuk. Oh, nou, ja, dat was een kort verhaal. Is je klaar? Ja. Mooi. je Robbe! Maar dit, dit maak je niet vaak mee. Daar krijg ik wel kippenvel van dan. Nou, dat is wel enig. De sportman van het jaar 2013, tenminste, dat vinden wij bij de ergte Janne, is Arjen Robber gewonnen. Want de Groningse badminton die scheurde in de finale van de Champions League voor zijn club Byron München. En Robber wordt altijd de man van glas genoemd, omdat hij vaak geblesseerd is. En dat is ook wel zo, Jan, wat we eerlijk zijn, dat is ook zo. ja, dat is dat is een gevaarlijk beroepsgebouw. Maar hij vecht zich iedere keer weer terug en hij lijkt steeds beter te worden. En dan hebben ze sportman van het jaar, verkiezing bij de NOS. Ja. En dan kan hij het niet worden omdat hij voetballer is. Nou, ja. dan, dan zijn wij bij de hechte het niet de Dat vond ik ook, jammer Jan dus, dus Arjen, als je luistert... Ja, Sterkte. Is hij weer gebaseerd? Ja de Man doen. van Glazen, wordt te gek van. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, onze hoofdgast, die behoeft eigenlijk geen introductie. Maar die krijgt hij verdomme toch. Want uh, ja, dat zijn we zo gewend. En er is geen reden voor hem een uitzondering te maken. Dus hartstikke welkom. Ons correspondent en ijveraar voor wereldvrede. Arnold Kaskens. Hallo. Ja. Gaat het Dankjewel. goed? Ja, Arnold. Hebben het over, dan duurde dat lang en het jaar over ja, zich? Verschrikkelijk, ja, verschrikkelijk. Schrikkelijk. Nou, wij vonden het zelf ook. Ja. Ja, uh, Onze oprechte excuses. Nou ja, oké. Okay, ja, het op is op wel jaar. een heel jaar waar je op terug moet kijken. Ja. Dat is een best lang natuurlijk ook. Ja, als je... Ja, als je, ja, ja Maar echt de hoogtepunten. Dus jullie hadden het allemaal wat sneller kunnen Ja, ja vijf, ik door, zo, je, je vond het ook geen, ge geen topjaar? Nou ja, nee. Nou, nee. Dat komt nee. misschien vanavond. 2013 ja. was laten kunnen we echt wel een kutjaar noemen. Ja, dat was niet veel. Maar er is hartstikke goed nieuws. Want volgens Herman Van Rompuy, je weet wel, ja. is de crisis in Europa voorbij. De werkloosheid die eilt nog een beetje. na. Nou, maar verder zijn we oké. Okay. In 2014 over de boord groei. En de hele Unie gaat vooruit. Behalve Cyprus en Slovenië. Nou ja, als dat het en, is. En uh, Arnold. Ja. Dus, uh, nou, is mooi nieuws hè. Ja, nou ja, de, de verkiezingen komen eraan. Dan kan ik moeilijk iets anders zeggen. Je ziet de opbouw eigenlijk Wat al. als een argwan. Ja, erom. nou ja, ik, ik woon hier in, in Brussel. Al mijn halve leven. Ik ben ook geaccrediteerd bij uh, de Europese Unie, het Europees Parlement. Dus ik weet al een beetje hoe het rijlt en zeil daar. En uh, er zijn gewoon strategen die weten gewoon: we hebben een slechte tijd. En of het beter wordt, dat weten we nog niet natuurlijk. Hè. Er dreigt altijd nog weer een nieuwe bankencrisis. Maar ja, als je gewoon in mei zijn die verkiezingen natuurlijk uh, voor het Europees Parlement. En om de zaak toch een beetje warm te krijgen. Ja, moet je gewoon nu met positieve berichten komen. Hij en als zegt, je dat dan maar goed inpompt, dan gaan mensen dat ook geloven. Maar hij zegt, de crisis is voorbij. Maar dat is toch gewoon te meten met cijfertjes? Dat, dat kan hij wel zeggen. Nee, maar, ja, nee, maar je, je, je ziet het ook. Uh, in, in het zuiden staan die, die landen... Als, als Griekenland en Italië en Spanje er gewoon nog helemaal niet goed voor. De werkloosheid is enorm groot. Ook nog steeds groeiend in bepaalde delen. Uh, je krijgt uh, Roemenië en Bulgarije die deze kant op Ach, komen natuurlijk. Dus juist, hij weet dat er veel kritiek is... Onder de mensen, maar zo werkt de, de, de propaganda. Als je, als je dat maar regelmatig instampt, dan gaan de mensen erin geloven. Maar dat was toch ook zo met, met Klaas Knot van de, van de Nederlandse ja. Bank... die op een dag zei van, ja. ga hartstikke goed joh. Ja. En dat iedereen denkt, wat heeft die man nou over Ja, dat voel ik. Ja. Nee, maar ook Rutte toch een paar maanden geleden. Ja, die ja, dat ook. ik voel me wat wat water dat het beter gaat. Het ja. dus ja. is dus lekker. ja, ja. Nou, Dat de, uh, gevoel kan je natuurlijk hebben, maar of het realiteit is, is het wat anders. Ja. Maar ja, goed, de, de, die macht hebben ze en dat wordt overgepend. En er zijn heel weinig mensen die zeggen van, ja, maar laten we die andere kant maar, maar, ook hebben. Kijken, ja. Maar dat is namelijk het is. Dus uh, lulkoek, dat weten ze zelf ook. Maar omdat zij het zeggen, wordt het zo vaak herhaald dat mensen erin gaan geloven. En dan is het uiteindelijk vanzelf los de crisis zich ja. op of zo. Ja, nou, ja, kijk, wat je bijvoorbeeld in Nederland hebt, heb uh, je dat NOS radio elke elk uur wordt dezelfde boodschap herhaald op alle zenders. Hè? Dat is ook de kracht, natuurlijk, van een staatsomroep. En als je dat nou maar lang consequent volhoudt en steeds. Maar, de uh, de het bericht anders En dan gaan mensen het echt in geloven. Noem jij het nou een staatsomroep? Ik meen dat we het over een publieke omroep houden, toch? Nou ja, oké, okay, nee, maar de, de NOS is natuurlijk gewoon, dat, dat is de Nederlandse Omroepstichting, is, is de staatsomroep. Ik bedoel, het heeft geen leden. Ik heb het dus niet over, weet ik wat, over Pauwnet of, of, of, of uh, de, over één Vandaag... of van de Tros of Afro. Nee, het, het is het nieuws wordt gebracht in Nederland door de staatsomroep. En dan mogen in, in de tussenliggende periodes mogen dan, nou ja, nog wat... Uh, wat omroepen, ook toch iets, iets toevoegen. Ja. En, dat, en dat, dat, is, dat is nou het, groot, het grote manco. We, krijgen gewoon, we worden eenzijdig, ik zeg het als journalist... we worden gewoon een heel eenzijdig voorgelicht. We gaan het straks nog uh, lang en ja. uitgebreid hebben... over de journalistiek en, en uh, over de NOS, uh, hoe ze daarmee omgaan. Uh, we pakken nog even wat uh, actualiteit van deze week erbij. Uh, uh, Siward van Linde ken je dat jongetje? Wie? Ja, Siward van Linde. dat is zo'n ja, zo zo geboren intellectueeltje. Die is geboren met een pijp in zijn mond... in een D66-lidmaatschap uh, in zijn kontzak. Nou, in ieder geval, ja, die, die ja. heeft opgeroepen... met de zeven andere intellectuelen... om, om de oh, opinie van ja, mensen die ja. tegen Europa zijn... niet meer af te drukken in, in de, de NRC. NRC ja. Ja, dat, wat vind je nou wat, van deze types? Wat, wie dan, wat had Baudet dan verkeerd gezegd? Dat, dat, dat, dat zou, dat hij ligt ontzitten. het volk voor! O, waarover? Over de negatieve dingen van Europa. Oh, maar en dat mag niet van oh. de intellectuelen. Oké. Okay, ja. okay. Nou ja, wat, wat, ja. Uh, wat, wat, wat moet ik ervan vinden? zijn... Uh, Nee, Zij zouden het, ik... het gevaarlijk kunnen vinden dat mensen... Ja, op. Nou ja. uh... ik, ik vind het ook een beetje een domme opmerking. Hè? Want je weet toch op een gegeven moment dat zo'n bal uh, keihard in je gezicht terugkomt. Dus Het is ook niet slim om zoiets te roepen van dat de NRC geen, geen opinie over anti-Europese opinie meer in, in de krant moet afdrukken. Dus hij volgens mij heeft hij alleen zichzelf mee. Ik, ik, geloof, ik geloof ook dat, dat er heel terecht dus veel kritiek is naar de Europese Unie. En, en dat is alleen, ook trouwens alleen maar gezond voor de Europese Unie want zonder kritiek eh je natuurlijk. Heb jij het gevoel dat we we spreken heel vaak mensen die zich over de Europese Unie uitlaten. Die zeggen altijd ja, we zijn wel voor Europa, maar we zijn ook heel kritisch op Europa. Dan vragen we altijd waarom over dan zo al ja, nee, de trage besluitvorming en het feit dat er zoveel geld naar landbouwsubsidies gaat. Ja, nou en maar komt komt dat dat lijkt allemaal niet zoveel uit te halen. Al die kritiek die die al die mensen dan hebben en al die partijen dan hebben, dat zie je toch nooit terug dat het dan iets verandert. Nee, nee, nee, ik kijk eens. de Europese Unie, ik zie ik, ik zie er wel voordelen in, zeker voor een land als Nederland... maar eigenlijk voor alle landen, dat je op een of andere manier samenwerkt... en daarom minder in de neiging krijgt om elkaar te, uh, fysiek dan te bevechten. Wat, we hebben natuurlijk de enorme lange geschiedenis van Europese oorlogen. Dat is, dat is een groot voordeel. Maar, is dat ook zo? Ja, ik, ik, ik, ik, ik geloof, dat geloof ik wel. Maar we moeten wel oppassen, en daarom is die, die kritiek ook zo ontzettend belangrijk... want wat je ziet in Brussel... En ik, net wat ik zeg, ik kom er dus vaak. Het is toch een, een, een kaastolp... waarmee mensen op een gegeven moment de realiteit uit het oog verliezen. Een beetje als Den Haag, zeg maar. Een beetje als Den Haag, maar dan, dan groter natuurlijk ook. Omdat het, nou ja, ja, 500 miljoen eh, ja, mensen. En, en, en ik weet niet waar, 28 landen of zo. En, um, dus daar, daar moeten wij. Uh, daar, daar moet dus heel goed naar die kritiek worden geluisterd. En wat je, nu ziet bijvoorbeeld ook bij die landbouwsubsidies uh, en dergelijke. Dat, Ontzettend veel geld, bijna de helft van alle subsidies, gaat naar het onderhouden van ja, eigenlijk overjarige druivenstruiken in Frankrijk. En dat er gewoon te weinig investeren in de nieuwe technologieën, wat Amerika doet, en wat China doet en wat India doet. Dus ja, wat geld gaat niet naar innovatie, maar naar zonnebloemen? <coughs> Om de stemmers een beetje rustig te houden. En, en, en daar kan niet voldoende tegen geageerd worden. Maar daar wordt ook niet zo voldoende tegen geageerd. Nee, nee. Dat, nee dat wordt, wordt, nou ja, dat, dat, dat, die, die macht die daar zit in Brussel is, is zo sterk. dat ze veel van die kritiek kunnen wegduwen. En, en, en wat je natuurlijk ook ziet. is dat ja, al, al die, die, die, die. Nou, ik had het net ook weer. Ik blijf het er noemen natuurlijk. gewoon ook de, de, de, de, de staatsomroepen van al die landen. natuurlijk ook een beetje dansen naar de pijpen van, van de heersende elite. En, en die, die kunnen alleen maar wakker gescheurd worden door bijvoorbeeld bij die verkiezingen in, in mei door die proteststem goed te laten horen. Die is ontzettend belangrijk en dan hoeft het niet te zijn van ik ben tegen de Europese Unie. Nee, het is alleen maar een wake-up call voor de eigenlijk een beetje ik zeg zelfgekeerde elite in Brussel om, nou ja, maar om als als jij, ook om een keer te luisteren als als naar, naar wel, andere stemmen. Zoals jij welwillend bent, tegen Europa, dat hoor ik je zeggen. En, de, de, de, de, en, en je zegt, ik wil een proteststem laten luiden. Waar, naar wie zou die moeten gaan dan? Want, ja, de SP nou, ja, of de PVV? Ja, ja dat is de SP of de PVV. Dat zijn, in, in Nederland zijn dat de partijen die uh, consequent tegen... Nou, de grote macht uh, van, van Europa... Ja, wat ja, als... zou jij nemen dan? Nou ja, ik, ik ben geen lid van een politieke partij. Dat kan ook niet bij de PVV, dus dat is ja. makkelijk. <laughs> nee, maar ik bedoel... Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben een onafhankelijk journalist en dat hou ik ook zo. Ik ga ik geen ga, ga partij, voor, voor, uh, partij voortrekken of wat dan ook. Ik, nee, ik, maar ik geef om... alleen mijn mening en uh, ik, vind, ik vind het ook heel belangrijk dat de journalist überhaupt helemaal niet partijgebonden is. Nee, dat is wel waar. Maar omdat je net zelf zegt: van, uh, het, wordt, het is belangrijk dat er dan ja, ja, dat dus Europa dan, te horen ja. krijgt. van... Jongens, uh, hold ja, your horses. Ja, ja. Uh, maar er maar zijn er twee partijen. En ja, u nou. gaat op een van die twee partijen stemmen? Nou, ik, ik stem gewoon niets. Ah ja, precies. Ik, ik, ik dus woon in u geeft Brussel. Hier, u geeft hier een soort stemadvies... en, en zegt, ik krijg lekker de pleurs ermee, want ik, ik stem, doe het zelf niks. Nee, nee, nee. Ik, ik, uh, uh, ik woon daar in het buitenland aan... dus ik ben ook niet ingeschreven bij de Nederlandse, nee. uh, Nederlandse ambassade. Ik mag dus niet stemmen. Ik zou eventueel nog in Brussel kunnen stemmen. U, u krijgt een, nee, nee, nee, ik krijg niet eens een stemoproep. Oh. Niet uh, dus een, dus een briefkaart. Niet een briefkaart, helemaal niks. Ik krijg helemaal niks. En Ik vind het eigenlijk prima zo. En ik ben heel erg blij dat ik totaal onafhankelijk... Ben, ik, bijvoorbeeld, ik krijg ik denk, ik heb bijvoorbeeld het, het buitenlandbeleid van de SP. Zeker als het op, aankomt op, op het sturen van militaire missies. Die, dat ze daar tegen zijn, dat steun ik. Omdat ik weet dat dat gewoon uitzichtloos is en dom. Dus die hebben mijn sympathie. En, uh, maar uh, het is dus niet dat ik lid ben van die partij. Of zo. goed We praten zo een beetje verder Arnold. Want we moeten eventjes naar, naar ja, de belangrijke rubriek van, van, van de avond. Eigenlijk vorige week had hij een ATV'tje. Maar deze week is hij terug en sterker dan ook. T, ooit, ooit, ooit. La via. roze. Kolom 1. Zo aan het einde van het jaar moet je toch altijd even terugkijken hoe het was geweest. Ik vond 2013 geen kloten aan. Kolom 2. In de top van het bedrijfsleven zitten nauwelijks allochtonen. Nou in. Kolom 3. De kerstdoespraak van Wim Lex was volgens de NOS gehackt. Oh nee, die zielige sukkels die snappen in 2013 nog steeds het interwebs niet. Kolom 4. De kerstdoespraak van Wim Lex. <lacht> Column 5. Hoe Wim Lex tijdens de kerstdoespraak op die stoel zat. Kolom <lacht> 6. Glennis Grace wil een kindje. Wie? Kolom 7. 10.000 klachten op vuurwerkoverlost.nl. Ah, de traditieaders hebben weer een onderwerp. Nu is de gillende bij de Zwarte Piet. De Zwarte Piet! Kolom 8, 2014 wordt waarschijnlijk ook weer een rukjaar. Ja, erg sterk. dat is een nieuw soort kolmopbouw. Dat wilde ik gewoon uh, proberen ja. zeg in maar, uh, zeg maar de laatste uitzending voor, uh, voor uh, het einde van het jaar. En ik ben erachter gekomen dat ik dat nooit meer moet doen. Nee. Nou ja... Maar dat is niet erg als je dat maar snel doorhebt. Ja, toch? Hij is uh, commentator Economie en Ecologie onder meer bij RTL Z. En hij is vriend van de show. Uh, kortom, die ideale persoon om even mee terug te kijken op het economische jaar 2013. En vooruit de filosoferen over 2014. Ja, maar dat gaan we niet doen. Want we gaan het eerst nog lekker een blokje met onze hoofdgast hebben over... Uh, zijn reisgids en de staatsomroep. Zullen we dat doen? Oh, je hebt gelijk ook. Okay. Ik ben <laughs> ja, een beetje wild. Je, ben, uh, je bent natuurlijk op ATV geweest net. En ik, ik heb even en je al je hebt met geconstateerd dat, dat je nieuwe opbouw van je column ook kut is. Ja, dus, dus ja, je bent een beetje de <laughs> Ik denk, we gaan de opbouw van het <laughs> programma gaan we ook gelijk eventjes omgooien. Nou, in ieder geval... Uh, uh, we gaan het eventjes ook nog hebben over uh, reisgids, waar daar ben je aan het schrijven. Maar je had het net iets over, interessant, dat je zei de staatsomroep uh, van de NOS. En uh, ik zat voor, van, vanavond zat ik, uh, het acht uur aan te kijken. Op een of andere manier blijf ik dat toch doen. Het is een soort, ja, het is of, of je elke dag een deegroller in je poepgaatje steekt. Ja, het, Ik heb het, het nooit een deegroller in een maar... poepgaatje steekt. Het lijkt me heel onaangedaan. Dat is heel gek dat je dat nooit hebt gedaan. Nee, nee, serieus Jan, ik ben tot experimenteren bereid, maar dit gaat me veel en veel te ver. Nou, oké, okay, prima. Sorry. Maar in ieder geval, ik zat de RMS-chinaal te kijken... en die begonnen met een, uh, een item over dat het hartstikke leuk is... dat de Bulgaren in Roemenen komen 1 januari. Want nou, die vul. kunnen dan uh, specifieke technische vacatures opvullen. Maar echt. En geen, geen wanklank dat er misschien wel weer... net zoals bij Polen... Uh, 300.000 uh, uh, iets armere mensen... met een iets mindere opleiding in het land binnenstromen. Helemaal niks aan de hand. Het item daarop ging over whisky... Want whisky, dat was duurder geworden, omdat ze in Brazilië tegenwoordig ook whisky zuipen. Geen woord over accentsverhoging of zo in Nederland. Helemaal in ieder geval. En het ging maar door en ik dacht alleen maar waar kijk ik naar. Heb je dat ook wel eens harnot? Ja, ik heb het heel vaak. Ja, ja ik, ik, ik, ik, ik, uh, ik heb heel veel kritiek op het, uh, op het nos Ehm Zeker als het, het, het buitenland verslaggeving aangaat. Met name dan Syrië. Ik kan er een voorbeeld van geven waar ik dus echt aan geïrriteerd heb. In de, in de loop der jaren, de laatste drie jaar. Hoe ze die oorlog in Syrië hebben neergezet. Als een, als een soort strijd van ja, de, de hele bevolking tegen de dictator, tegen Assad. Terwijl ik in zeker drie jaar geleden, twee jaar geleden. veel door het land heb kunnen reizen. gewoon undercover. En zag dat die, die situatie toch veel veel anders in elkaar stak. He? Er werd altijd gezegd van... Ja, er wordt geschoten door de, door de veiligheidstroepen... op ongewapende demonstranten. Terwijl ik wist, omdat ik daar rond reis en, reisde en, en met mensen uh, sprak dat er illegaal al wapens bij het begin... eigenlijk nog voor, voor de grote opstand... daarbinnen werden gesmokkeld. Die tegen die veiligheidstroepen werden ingezet... tijdens de demonstraties, waarbij... nou ja, goed, je zag het laatst dan ook in Cairo... Eigenlijk... En dan moesten ze eigenlijk wel voor een goede verzoen terugschieten. En er kwamen ook veiligheidstroepen om het leven. Want ik was reed ik daar eens door het dorp... en toen zei mijn gids, hè, die wist dus niet dat er is van... kijkers. daar is weer iemand, een politieagent die is doodgeschoten. Hè? Dus terwijl, terwijl wij het beeld voorgeschoteld kregen door het NOS-journaal... van ja, nee, het, is allemaal, uh, het zijn allemaal vreedzame mensen... en het gaat net zoals in Egypte en in Tunesië en ja, zo. de Arabische de, lente. Ja, de Arabische maar, lente. En eh, eh, nee, nee, maar, ander, maar ik heb dat verhaal wat jij ons nu, nee. nu vertelt... heb ik ook nergens anders vernomen. Nee, nee. Dus dat is, dat, dan is de, staat de NOS daar toch niet alleen in? Uh, dat klopt. In die, uh, in die verkeerde nou, voorstelling uh, Ja, maar wat, wat er nog bij komt natuurlijk... het, het, het was een beetje vooropgesteld... Spel. Het, het ging dus niet zozeer over Assad of zo... maar het ging om die, die, die Shiïtische ruggengraat te breken... die begint ergens in, in, in Teheran, in Iran, die doorloopt tot Beirut. Hè? Dus dan de, de, de, in Irak is ook twee derde Shiïtisch. Nou oké, okay, maar ik kan en, me voorstellen en, en, dat, en, dat een aantal landen daar belang bij hebben. Het is, het is volkomen evident dat er ja. bepaalde landen meer aandacht krijgen dan andere. Terwijl je op basis van de staatsvorm bijvoorbeeld zou denken... nou waarom Saudi-Arabië niet of waarom Nee, nee, nee, maar, maar, maar dat was veel meer... dat hebben mensen vergeten. Syrië was een proxy war. En een proxy war is een gebied, een land... waar eigenlijk andere mogendheden hun strijd uitvechten. Ja. Vietnam bijvoorbeeld uh, Korea. Ja, bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat, dat hele spel tussen, tussen de bevolking, de demonstranten en, en, en, en de, de dictator, dat wordt er een beetje bij gesleept om eigenlijk het, de, de, de oorlog goed te praten die daar werd gevoerd door nou ja, Rusland bemoeide zich ermee, natuurlijk Amerika bemoeide zich ermee, Qatar bemoeide zich ermee, Saudi-Arabië bemoeide zich ermee. En dat, dat spel hè, dat is pas, dat, dat is, dat is spel... eigenlijk, ja, dat, na 2,5 jaar kwam dat naar boven, heel langzaam. En, uh, maar dat was maar eerder bij het begin is dat nooit verteld. En, en, en daarom kregen wij. Nou ja, je, je ziet het gevolg daarvan. Want nou ja, Europa die wilde wapens leveren. Uh, Turkije wilde wapens leveren. GroenLinks wilde binnenvallen. Ja, en, en dus nu wat het gevolg daarvan is van deze slechte voorlichting eigenlijk. Dat het natuurlijk een enorme, grote ramp is. Er zijn miljoenen mensen ontheemd. Er zijn al meer dan, nou ja. De schatting is 100.000 mensen om het leven Laten gekomen. je een paar en, dingen tegelijk nu. Ja. Ik ben trage brein ja. even. A, zeg je dat, dat eigenlijk die, die hele oorlog is door buitenlandse mogelijkheden. Die ja. er een belang bij hebben om ja. de as van, van Iran ja. naar Damascus naar Beirut te breken. Ja. En twee, zeg je dat daar bewust verkeerd over is gereporteerd. Waardoor zich nu een humanitaire ramp voltrekt die ja, anders ja, ja, voorkomen moet ja, kunnen worden. Ja, ja, want, dat is toch wel wat wat je Nee, nee, nee, kijk eens. Het, het, het werd voorgeschoteld. En daarom waren die mensen ook heel erg voor. Nou ja. Ja, het vrije Syrische leger... en wat er later allemaal nog is bijgekomen... Aan, aan, aan extremisten natuurlijk... He, van ja, het, het is een goede strijd. Het is goed tegen kwaad. Terwijl ze natuurlijk nooit wilden begrijpen... dat het eigenlijk een, een eeuwenoude strijd was... tussen de Soenieten aan de ene kant... en de shiiten aan de andere kant. Ja, we de grote grap is bij het NOS-journaal... in eerste instantie, ik, eh, nogmaals, ik kijk... het ja. dagelijks. Eh, dagelijks, een dacht ik ook, al oh wat goed hè, dat ze in opstand komen... tegen die Friese Assad. Ja. Oh, wat, en dat heb ik eigenlijk best wel lang nagedacht. Van, en dat is wel goed. En toen hoorde we op een gegeven moment... ja, Al-Qaeda vecht nu ook tegen Assad. Dan dacht je, hé, hey, ja. dat was toch onze vijand. Ja. En dan ben ik dan voor een vrienden van onze vijand. En, ja. de, en zo langzamerhand heb ik zoiets van... ik ben blij dat Assad uh, dat, dat ja. extremistische tuig afschiet. Dan hoef je het niet te doen. Nou, ja, door de slechte voorlichting. En het en, en, en, en, was er dan één van. Maar je moet net weet je zeggen, ook, ook, ook CNN en dergelijke hebben een spel meegespeeld. Was natuurlijk dat... Nou, ook zeker hier in de, in, bij de islamitische jongeren. Natuurlijk op een gegeven moment dat beeld ook bestond. En dachten van, ja, we moeten iets doen, we moeten iets doen. En, en, en dat is nou het gevaar. Dus zij reizen daar af met een heel verkeerd beeld. Daar zullen ze ook wel achterkomen als ze daar zijn. Eenmaal in Syrië, dat het toch allemaal niet zo, zo wit-zwart is... als zij hier kregen voorgeschoten het is dat je door een slechte voorlichting... de mensen helemaal op het verkeerde been zet. Met alle gevolgen van dien Dus dan, dat je de ene kant vanuit het westen... He, Amerika wapens levert, he, lichte wapens, maar ja, goed, die vallen nu weer in de handen van, van, van al qaeda geleerde troepen. Terwijl je, en dan kan natuurlijk gewoon het, het, het, het probleem voor de gewone bevolking. die je eigenlijk gewoon niks moet hebben van die oorlog. natuurlijk veel, veel veel erger. Maar waarom maakt. zeggen dus ze Dus het bij... is een man-made man disaster. Dat wil ik ermee zeggen. Ja, ja, maar... de, de propaganda is daar heel erg essentieel in gebleven. Maar waarom doet de NOS dat dan? Waarom, zeggen ze, Om... waarom zijn er geen vrije geesten die er op de redactie zitten? zeggen we: jongens, we kiezen wel een beetje te veel voor. partij. Ja, nou, ja, omdat, omdat, omdat ze aan uh, verschillende mensen. Ik, ik weet het gewoon dat ze gewoon heel erg. Pro-senieten waren, ja, ja. Ik weet nog wat er was. In uh, de NOMS? Ja, ja, ja, ik weet, ja. ja. Moesten van Oepi, dat is een redacteur, ik noem zijn naam, omdat hij, omdat hij mij ook erop aanviel. Ik was op een gegeven moment... Maar oh, dat is die Palestijnse jongen? Ja, is dat ik, was, ik was daar toen voor één een, een vandaag was ik, had ik daar een... Nee, voor EO had ik een reportage gemaakt over uh, de, de, de, de, de christenen uh, in, uh, in Syrië. En die zeiden ook, hè, ik had de Nederlandse eh, paters gesproken in Homs... en die zeiden van, ja jongens, wij als christenen... überhaupt als minderheid, hè, en, en, en, of nou Druzen waren, of, of Koeren, wat dan ook... die komen ontzettend in de knel. Kijk maar naar Irak, dan heb je, heb je hetzelfde probleem. En hij zei er ook, ze zeiden er ook bij, van ja... van de meeste mensen willen die oorlog helemaal niet... want ze weten precies hoe dat... Gaat, ja. he, is afgelopen in Irak, dus nog steeds chaos. En toen twitterde hij van, Dan gaf ik dus alleen maar de mening van, van de mindere. Hij zei, dit is de slechtste buitenlandreportage die ik ooit heb gezien. Oh ja. Terwijl ik alleen maar, he, in die periode waren er alleen maar reportages pro opstand. Er was er eentje die op een gegeven moment net even dat andere beeld neerlegde. En toen kreeg hij die twitter van het NOS Journaal. Dat was slecht. Slecht. En, oh ja. en waarom kon hij dat ook uitleggen? Nee, oh, dat, nee dat was gewoon was slecht. Dat, dat, dat, dat, dat paste niet in het beeld van de good guys tegen de bad guys, snap je? De... de, de. Weerloze demonstranten oh, tegen de, de dictaten. Omdat beeld wat... wilden ze vasthouden van de Arabische lente. Of het nou Egypte was, of het was Zienese, of, of nou, Libië, Libere... Maar in meen... al die andere landen was het natuurlijk hetzelfde laken in een pak. Dus dat, of je nou Mubarak neemt of al die andere jongens. Dat was ook een dictatuur waar, waar, ja, waarvan je je moet afvragen... of wat er voor in de plaats gekomen is ja. dat dat nou beter was. Ja. Dus dat patroon dat zie je, dat zie je overal. Ja. En dat ja. patroon die volgorde, zie je ook overal. Ja. Eerst is er een gezamenlijke te tegenstander tegen een boos bewind. En dan later blijkt het toch iets gefragmenteerd ja. in elkaar zitten. Maar kan het niet gewoon zijn? en dat nee, het nee. gewoon is hoe de dingen gaan... en dat, dat, dat nee. daar vervolgens trouwhartig nee. uh, verslag van is gedaan. Nee, nee, nee, nee. Ik heb bijvoorbeeld Wat je ook zag in Libië, dat weet ik al. al, al alles zat in Benghazi. Dus alle had, iedereen waren, was, was zat aan de rebellenzijde. Ik zat in, bij, in de, aan de Keddafi-zijde. Ik hoorde dus het andere verhaal. Waarbij ze al waarschuwden van... jongen, Benghazi, dat, dat is een nest voor, voor terroristen. En dat is ook gebleken natuurlijk. Hè? En als ze nou gewoon... dan nou wil ik niet zeggen dat, dat, dat je alleen maar de kant van, van, van, van Gaddafi dan moet... Uh, projecteren. Nee, wat, wat ik absoluut mis bij het NOS-chanaal is gewoon de, nou ja, laten we zeggen, de evenwichtige journalistieke afweging van de pro's en de contra's. Hè? En dat doen ze gewoon te weinig. Het is, het is, het is vaak, en ik noem het ja, bewust ook begonnen. zo, een, een verlengde van de voorlichtingsdienst of van de Nederlandse Defensie of van Amerikaanse Defensie of van het Nederlandse Buitenlands Beleid en dergelijke. Het is histmastersforce Force en dat is altijd te vaak met de staatsomroep en daarom pleit ik ook. He, voor, nou ja, voor, voor een betere voorstelling, eigenlijk... dat budget van het NOS-journaal, dat moet gehalveerd worden. En, en, en, en de, de, die ene helft die je dan afstroopt, dat, dat moet gewoon naar de... de, de, de de verschillende omroepen gaan en, en naar uh, uh, zaken als, als, als, als internetkranten en dergelijke. Want dan krijg je een veel pluriformere pluri berichtgeving. En dat is in ieders voordeel. Dat, dat bewijst nu weer die hele zaak in Syrië ook. We zijn verkeerd voorgelicht. Nou, je ziet die ellende. Nu gaan we allemaal klagen van al die vluchtelingen. We zijn er mede verantwoordelijk voor door de verkeerde voorlichting. En daarom dus de, de, de, de grote macht van de NOS-journaal. Ik moet wel echt niet tegen zeggen, zeggen dat het niet verstandig was geweest om ook in Damascus uh, mensen aan het woord te laten. Maar dus jij zegt, de bestrijdende versie, dat. dat dat, dat er aanvankelijk wel degelijk een soort gezamenlijk front tegen Assad was... wat later uiteen is gevallen, omdat er geen stel... dan bemoeit iedereen zich ermee, die is niet juist. Het, het is altijd al zo gefragmenteerd geweest, het verzet. Nou, de meerderheid was gewoon tegen de, de oorlog, ook de Sunnieten... omdat ze wisten hoe het was afgelopen in Irak. Maar ja, als jij natuurlijk als Westen gewoon allemaal wapens erin stopt... zogenaamd om, om dan je weet wel, de oorlog te verkorten of wat dan ook. Ja, hoe meer wapens, hoe meer ellende. Hoe meer tegenwicht en dergelijke je ook krijgt. Dus we zijn echt mede verantwoordelijk voor het enorme drama. Dat, dat, dat, dat, dat kun je niet zeggen, van dat is alleen maar Assad. Nee, wij zijn er ook, want we hebben ook al die Al-Qaeda-troepen gesteund. Amerika heeft daar, ik weet niet hoeveel wapens geleverd... aan het Vrije Syrische leger. Een paar maanden geleden zijn al die magazijnen leeggehaald. Nou ja, en, en, en dan lopen ze een beetje te schieten met... Uh, met Amerikaanse geleverde wapens. Diezelfde uh, terroristen. Ik ga even het voorbeeld van de eerste item vandaag bij het nos -journaal, namelijk dat het zo leuk is dat de Bulgaren en Roemenen komen. Nu is er dus net een, uh, uh, het cultureel planbureau met een uh, rapport gekomen... dat de, uh, de behoorlijke meerderheid in Nederland helemaal niet zit te wachten op die mensen. En toch zendt de NOS als opener op het 8-uur-journaal uit... waar dus anderhalf miljoen mensen naar kijken helemaal te gek dat die gasten komen... want de, de jongens die niet zo goed opgeleid zijn... die gaan onze tomaatjes uh, gaan ze, gaan ze planten... en de rest van de, van de moeilijke technische vacatures worden ingevuld... door hele goed opgeleide Romeinen. Allemaal gelul natuurlijk, maar hoe kan het... dat de Nederlandse bevolking denkt... oh jezus, ze komen. Nou, dat hebben we met de Polen ook geweten... En dat de NOS zo'n ja. verhaal neerzet van jongens, jullie moeten helemaal super blij ja. zijn. Wie nou. verzint zoiets? Nou, jij verzint. Dat is, Kijk, die, die, die, die al, lijkt me ziet, Ja, als je nou ziet hoeveel van die journalisten. Het NOS nou op een gegeven moment voorlichter worden bij een of ander ministerie. Dan weet je toch hoe kort die die lijntjes zijn... Maar, maar is dat vaak word je dan een aluhoedje genoemd... als je dat, dat soort dingen gelooft. Ja. Maar, maar zolang ze want heb je het gevoel... dat zij dus het buitenlandbeleid van de, van de regering... <coughs> vertalen in, in positieve itempjes. Ja, nou ja, ik zeg vaak... ze, ze volgen O&O, &O, Obama en Oranjes... Huh? Ja, dat is ook nog zoiets. Ja, nou ja en, en dat is het probleem. En dan wil ik trouwens even een disclaimer. Niet alle journalisten die voor het NOS-journaal werken zijn slecht. Nee, ik heb het meer over de algemene leiding. Snap je? Die daar niet open voor staat. Om, om, nou, die eigenlijk gewoon niet weten wat journalistiek is. En ik noem het ook wel eens weer Het NOS-journaal is het minst journalistieke nieuwsprogramma... op de Nederlandse televisie. Ja, want je, uh, je zou een horen en weder hoor, Of van beide kanten een keer. Maar dat is niet nodig, geloof ik. Nee, nee, dat vinden ze alleen maar lastig. Of dan wordt het toch ingewikkeld voor de kijker of zo. Nee, een, zeggen ze het een, dan? Het is een soort jeugdjournaal gewoon in met schooltv om uit te, te leggen hoe je over dingen moet nadenken. Ja, hoe je, hoe je moet denken. Ja, dat was ook zo grappig van het jeugdjournaal. Dat ging dan over, over dat meisje die werd door haar hoofd geschoten door de Taliban. En toen zeiden ze in het jeugdjournaal... ja, die was door haar hoofd geschoten door een groep nare mannen. Je groep naar de man, niet. Ja, ja, dat haalt die man. Je kunt er veel van zeggen, maar niet dat het geen groep naar mannen man is. Nee. Dat klopt. Maar het had misschien ja. iets uitgebreider gekund. Nee, je weet het niet, hè? Nou, uh, Arnold, we praten ja. straks met je er, verder over het brandhaarden. Want uh, daar ben je natuurlijk heel veel geweest. Daar weet je heel veel van. En binnenkort uh, gaan onze jongens gezellig naar Mali. Ja. Dat is toch ook hartstikke leuk. Wel lekker, ja, ja. een leuk uitje. Jou? Zeker weten. Ja, ja. Uh, uh, uh, ik heb net al een voorzetje gegeven. Zou jij het nu uh, het een doen keer doen, proberen? willen proberen? Dat is wel leuk dat ik voor de tweede keer hetzelfde stukje tekst voorleg. Nou, ja, nou komt die, hè? <laughs> Hij is commentator Economie en Ecologie, onder meer voor RTL Z. Hij is er vriend van de show. Kortom de ideale persoon mee terug te blikken op het jaar 2013 en een beetje vooruit te filosoferen over 2014. We hebben het natuurlijk over economische schuldeloog Hans de Geus. Hele dag Hans. Goedenavond, echte Janne. Hansie! Janne! 2013, wat een kolote jaar was, was het niet qua best, economie. Dat is niet best, hè? En wie oh, geven we de schuld? Ja, even, even de schuld. Gewoon namen, rugnummers, jongen, welke bokkenlul hebben we uh, dit te danken? Zalm. Ah, Zalm, hartstikke ook. goed. Waarom? En zullen we ook een beetje Rutte, een beetje de schuld geven, ook niet? Nou, nah, die zat toch wat, uh, echt met een nare erfenis. En we kunnen wel, uh, ik bedoel, hij heeft een verhoop, uh, had hij veel beter kunnen doen. Maar uh, ja, je kan er niet echt heel veel van maken met de weer of de tegenwind waar we allemaal mee hadden. Oh, oké. Maar waarom, waarom we... Salom? Ja, ik wil dat zeggen. Even de terug de naar Salom. Waarom Salom? Hypotheek en dat soort dingen allemaal. En Salm heeft het allemaal, laat het niet gegeten, eind jaren negentig allemaal door laten gaan. Ondanks waarschuwing van de Nederlandse Bank. Dat uh, de dat huizen veel te duur werden en de hypotheekverstrekking veel te hoog werd. Ah, Hans. Is hij is er lekker mee doorgegaan. Dus Salm, die had moeten uh, Moet hervormen. Zullen we ook weer terugkijken? Zul niet vooruitkijken? kijken? Uh, achter ja. uh, achteraf kijk je de koe in de reet. We gaan he? eerst waarom? even kijken waarom het allemaal zo'n verschrikkelijke nachtmerrie is geworden. Ik, bijvoorbeeld... ja, maar ook wel, wat wel is. Ik, ik bedoel, uh, wat wel is, kijk, er zijn maar drie mensen die geld uit kunnen geven. Dat zijn bedrijven, overheid en gezinnen. Ja. Nou, gezinnen staan met de rug tegen de muur. Zo, echt wel. Bedrijven hebben geen zin om te investeren, want die zien die gezinnen, die, die kopen toch niks. Dus nee. waarom zou je investeren? Precies. Als dan de overheid zich ook nog terugtrekt, ja, dan krijg je gewoon, ja, dan krijg je wat we hebben gezien. Het valt me nog mee eigenlijk. Goh, maar we zijn er nog niet, hè? De overheid trekt zich nog helemaal niet terug, die geeft alleen maar meer uit. Nou, ja, nou hebben, dat is niet zo. Niet qua stimuleren van het bedrijfsleven of de consument, Jan. Nee, we hebben het niet over stimuleren, maar, ze, maar, ze, maar de overheid is niet gekrompen. Nee, die laat zichzelf geven ze wel geld uit. Nou, ze zijn in 2008, 2019 gegroeid, maar daarna zijn ze wel degelijk gekrompen. Mm. Ja. Hé, hey, laten we positief zijn. Heb ja. jij dit afgelopen jaar ook uh, iets, iets van beleid geconstateerd waarvan je zou zeggen: poeh, dat is nou een, uh, al is het maar een heel klein stapje voorwaarts ja. richting oplossen van de crisis? Nou, toch wel, ja. Over oh, Het toch wel doorschuiven, mogelijk maken van doorschuiven van geld tussen generaties. Dat is een begin van het oplossen van de. Je bedoelt de pensioen. Uh, je... Nou, nee, ik bedoel vooral dat je makkelijker geld kan doorschenken naar je kinderen. Oh, dat? Ah ja. Ja. Dus ik denk dat ze toch wel bezig zijn met die restschulden. Want ik denk dat dat het voornaamste probleem is. Hè? De mensen die tussen zeg maar golfweg 1998 en 2008 een woning hebben gekocht. Mag ja. Dat die, uh, en die Heb de hele woning ja. gekocht, Johan? Ja, Wat? in die periode. Ja, kut, jij ja, ook. Daar ja, Wij allebei we worden ja. daarbij. Ja. Ja, joh. Wij hebben hele arme ouders. Die, ik, ik zeg voor de grap wel eens, want ik ben van. Dat, het zegt, hè? dat is interessant, dat je het zegt. Want de, hè, degene die dat kunnen schenken, die ouders. Hè, die, je mag geloof ik tot een tonnetje schenken aan je kinderen. Nou, stel je ouders hebben dat, dan is dat fijn. Ja. Maar is dat niet. Het is toch weer erg lullig. Dus ik denk toch dat 2014. Ik ga maar stiekem. Jan, jouw raakken. ouders, hebben jouw ouders je een ton gegeven? Mijn ouders hebben nog nooit iets gegeven. Nee, mijn ouders ook niet. Ik zou, ze ik zou ook heel hard lachen. Ja, ik zou zeggen van, je <laughs> kan heel makkelijk een ton doorschuiven. Aan. Ja. paar slechte, slechte ogen en scheve benen hebben ze ja. me gegeven. Dus ja, ja. Dat was, ja, dat was, ja het wel... Nee, ja. Nou, dus en, en, en, en de van mijn vader. Tot zover en nog, horen wij... Nog, hey. ja, wij horen nog tot, weinig. Hans, uh, wat, wat, wat, wat ons helpt eigenlijk tot nu toe. Nee, dat is waar. Maar daarom 2014 en daarna komt de hoop ook voor jullie. Want dan komen de banken aan de beurt, want jullie schuld, wordt ook, uh, daar wordt ook een steentje aan bijgedragen. Oh ja? Oh, dat vind ik ja. wel fijn. Hé hey, trouwens, die Malle de van Rompuy, die Engert van Brussel, die zegt opeens dat het helemaal top in gaat weer. Ja, maar dat, weet je, dat is, dan hebben ze, bijvoorbeeld, mag ik één land eruit lichten? Ja, doe maar op. Ierland? Ja. Ja. ja, Ierland. Nou, dat begon, kwam in de problemen doordat de banken slecht waren. Hè. De overheid was helemaal niet slecht. De overheid ging die banken redden. Volgens mij het IMF. Het is ook iets bizars, Hebben We hebben onszelf de bloedhonden van het IMF binnengehaald om onszelf in de, in de staart te bijten. Maar dat is de en nu liggen alle problemen bij de particulieren. 13% van de leningen loopt achter op zijn betalingen. Dus de overheid heeft al zijn bankproblemen doorgeschoven naar de mensen thuis. En nu zegt, omdat het met de overheid iets beter lijkt te gaan, gaan ze allemaal uh, Hosanna juichen. Ja, nou, is dat een beetje scenario, Europa, wat, het scenario? Uh... Het gaat allemaal zo goed. Kijk, Ierland kan het wel. Maar het probleem zit nu nog bij die mensen thuis. En dat is, dat vind ik heel cynisch eigenlijk. Maar is dat niet een beetje wat hier ook gaande is dan? Ja, ook wel een beetje absoluut. Dat is het probleem, wat wij zien die problemen tot telkens maar thuis komen. Alleen hier Dit krijgt krijgt die top, overheid zelfs mensen echt voor elkaar omdat het, ja, gewoon de belastinginkomsten lopen terug. En uh, je ziet het in uh, in in Letland, in de Baltische Staten, je ziet het in Portugal, je ziet het in Spanje. Dus we, ja, we zijn toch een beetje met verkeerde oplossingen bezig, denk ik. Uiteindelijk ja. moet, is de economie wat bij de mensen thuis gebeurt. Ja. En de overheid die zijn uh, bankboekje op orde heeft, want dat is echt maar minimaal. Maar dan heb je nu ook bijvoorbeeld uh, dat, die, dat die, die AIX door de 400 is geknald. Dat je denkt, uh, dat je weer mensen zegt, ja, de 400, maar magische 400. Nou, het is bij mij thuis uh, niet de magische 400, kan ik je vertellen, hoor. Ja, zo, moeten we Ja, nou, 400 100... blikken, blikken bruine boden. Nou, ja, de magere 400 bij jou, toch? Ja, precies. Ja. ja, nee, nou, dat is, het is heel mooi gezegd van je, Jan. Heb ik iets moois gezegd? Ik, ik, ik, ik, ik denk dat het Hans gaat mooi. uitleggen waarom het mooi is. Wat, waarom het is het mooi? Maar Jan heeft aanleg, en jij ook, Jan, maar Jan heeft aanleg voor economie. Nou, het is precies zo, want het, als je ziet, dus, hè, als je de economie bekijkt, waar bestaat het, uh, het bruto nationaal product uit? Wat wij verdienen daaraan, een deel gaat naar bedrijven, ongeveer 20%, en ongeveer 80%, 80 gaat naar de gezinnen. Maar het aandeel van de gezinnen is door de jaren heen steeds minder geworden, steeds meer gaat naar de dienst. ...van de bedrijven. Nou, dat is leuk, hè? dan kunnen die koersen omhoog op de AX, ...maar wat hebben wij eraan? En uiteindelijk hebben die bedrijven er ook niks aan... ...want geen wij, onze koopkracht kut. bepaalt weer wat zij kunnen verkopen. Geen kut. Wij hebben dus geen... het is totaal schijnblijheid. Schijnblijheid. schijnblijheid. Maar het is ook een beetje natuurlijk omdat er geen rode reten valt te verdienen... ...als je je cent op zet. Nou, dat speelt natuurlijk ook de lage rente. En de rente Daar is laag. Wat hogere waarderingen bij. Absoluut. Gaat die dat volgend jaar nog een tikje omhoog, die rente, denk je, of... Uh... Nee, nou, ik denk weinig. Heel weinig, weinig. Heel weinig, dus, dus, nee, dus als we nog ik... een beetje geld zouden hebben, dan is het niet zo dom om het naar eens te gaan beleggen. Nou, of zit er iets ja, waar ik meer in, dacht je? Ja, dat, dat, dat durf ik niet Laten dat, we het ik, even. Ik, ik, ik ga zelf niet aandelen, want ik vind het raar om voor een bedrijf ja. 15 keer te. Kijk, als ik jullie, stel jullie beginnen een bedrijfje met z'n tweeën, hè? Ja, hoor, dan waarom niet? Stel, en ik geef dat geld, eigen, eigen vermogen, dan zou ik dat binnen vijf jaar terug willen hebben. Maar op de beurs is het vijftien jaar. Ik vind dat duur. Dat is een ik beetje kan... lang, ja. Ja, vind ik lang. Hé hey, Hans, uh, we kijken ook even vooruit naar het, uh, wat 2013 was... Als, als mijn uh, zeg maar, overzicht van 2000, 2013, zou ik zeggen, 2013 was een kutjaar. Ja, daar kunnen we kort over zijn. Daar kunnen we kort over zijn. De, enorm kutjaar. Gelukkig 2013. Is dat we Hansen verbellen, want hij doet er wat uitgebreider ja. over. Maar in feite is het een en, kutjaar. Feite was hij gewoon had uh, gewoon kunnen zeggen, het een kutjaar. Ja, maar jullie hebben nog een baan, mee. Nou, en uit? wat voor baan. Dat oh. gewoon verdomme s'nachts uh, tegen een de uh, radio aan te lullen. <laughs> Er is een hond meer wakker op de nou, moment. De, daar zijn we wel dankbaar voor. Nou, jij misschien? Ik ben heel dankbaar. Nou, ik was niet zo heel lang geleden het groot talent in Nederland. Je, ja, je hoort twee niks jaar meer geleden van was jij tweede bij het grootste ja. radiotalent van Nederland. moet je me nou zien. Ben ik één stap opgeschoten? Nee. Hans, 2014 ja, ja, wordt ja, dat ook ja. een ja, kutjaar. Er zijn ook mensen die het veel moeilijker hebben dan. Dat oh je... ja, je hebt gelijk. In die arme kindjes in Afrika zeker. Nou, dat is het wel lekker weer! Wat? Dat het lekker weer is in Afrika. Hans, 2014 wordt dat ook een kutjaar? of er niet. Ja, he, wat een kutjaar. Nee, nee economisch. Laten dan. we economisch ervouwen. Nou ja, nee, ik denk dat we, heel, uh, dat we ons uh, erg rijk rekenen met die paar tiende procent groei die er nu zijn. En dat ja. onderliggend. Nou, de wij de, niet, nog wij niet, hoor. oh dat wou ik namelijk nog vragen, want het dus. hele jaar hoor je in ieder geval al van, nou het gaat nog niet zo lekker, maar we hebben wel eindelijk het lek boven. De hypotheken, de pensioenen, dat gaan we nu allemaal aanpakken en dan komt het uiteindelijk goed. Is dat dan de winst van dit jaar, als ja, we eindelijk het ja, lek boven hebben? Ik het een lang stuk over hervormingen geschreven in de groene, maar er wordt vaak heel veel van verwacht. En uh, ja, ik bedoel, we staan met de rug tegen de muur met de hypotheken. Als we daar niet echt een doorbraak in kunnen bereiken met restschuld die de mensen hebben, dan kunnen we bijna niet vooruit. Hoe Wat kunnen ook, we een is, doorbraak bereiken? Gaat de overheid als je extra bezwaren? Wat? Ja? Hoe, hoe kunnen we die stap dan maken met het probleem? Met de restschulden, we kwijtschelden? Ja, uh, kwijtschelden? Ja, nou, daar hebben we wat aan. Jan, er is schulden kwijtsgeld. Dat is een idee. Ja, wie betaalt wie dan? Het... Dat was net mijn volgende vraag. Nou, yes, wie gaat dat betalen? Nou ja, op 4 januari staat er een lang stuk van mij in trouw. Maar dat gaat erover dat spaargeld voor een deel misschien wel een beetje een illusie is. Want daar staan inderdaad schulden tegenover die voor een deel van de mensen niet meer terug kunnen worden betaald. Dus dat is een verlies wat er is. Daar lopen we nu nog omheen. Dat is echt het punt. Dat is echt het punt. Lopen we nu nog omheen. Dat moeten, ja, kunnen we zeggen dat de banken zijn schuld. Maar ja, de banken, daar hebben wij ons geld staan. Dus dat zijn we inderdaad allemaal. Uh, dat, de, de verdeling van die verliezen, die wij, uh, die, die te hoge hypotheken die uh, tussen 1998 en 2008 zijn verstrekt. Dat is, dat wordt het, het hete hangijzer waar we nu nog omheen lopen. Misschien in 2007 komt het ter sprake. Dat zou een goede zaak zijn als überhaupt. Daar, we daar naar durven kijken. Maar hoort je nou zeggen dat je als de sodomieten je spaargeld van de bank moet gaan halen om het in oude slot nee, te stoppen? Niet. Nee, dat niet. Nee, nee, nee, nee, Voor het gepigge nee, en Wacht eventjes, even, even één moment, Jan. Want volgens mij roept Hansi uh, de Geus net op tot een bankrun. En dat is zwaar verboden. En dan moet ik <lacht> Godverdomme weer een boete betalen, zo. Nee, dat is... Niet, want je bent tot een ton sowieso bij je. Heb je het ah, maar precies. vergeet niet, een nieuw plan inderdaad van uh, de Dijs. En inderdaad, boven een ton kun je, kun je mee moeten betalen aan, uh, aan verliezen op banken. Nou, ja. En ik denk dat nog niet de banken al, al hun verliezen en potentiële verliezen hebben. Dus uh, er is nog gewoon, laten we zeggen, maar er zit in het systeem zit nog een heleboel schuld bij particulieren, bij banken, bij ja. bedrijven. En die moeten nog uit, en dan kunnen we weer eens naar boven kijken. Ja. Nou, ja, weet je wat we dan... doen? Uh, 2014, daar zitten we alweer achter ook een jaar. En dan uh, hopen we op een goed uh, 2015. Zullen we en, zo doen? Uh, zo is het. Hé, hey, Haltzy, uh, fijne jaarwisseling. Hartstikke uh, bedoeld. Ja, het is niet ja, leuk, uh, maar het is wel, uh, dankjewel. Ja, tot, nou, uh, ja, tot snel. Ja, ja, hij was fijn. De bellen vlug. Dan, Wij wensen ja. u echte Janden. Wij wensen u echte Janden. Wij wensen u echte Janden. In het komende jaar. Mijn, uh, Diepe, diepe excuses voor dit belachelijke jingletje. Het, uh, ja, het is en als het dan nog de niet of het kerst was? Nee, maar ze hebben het over het komende jaar, maar het is oh. om te janken. Nee, goed. Gelukkig is Arnold Karskis nog steeds bij ons, een man van traditie. En hij maakt elk jaar een overzicht van zijn eigen hoogte en eerlijk is eerlijk ook dieptepunten. En wij hier ook hem met alle plezier een potje mee. Want ja. Uh, ja, hoe is jouw jaar geweest, Arnold? Nou, jij... Ja, je... Het was een ik vond het een beetje een tussenjaar. Ik, uh, ik was heel erg druk met, uh, met een paar boeken te schrijven. Die komen dan volgend jaar uit. Uh, ik doe onderzoek weer naar andere boeken, snap je? Dus op een gegeven moment ben je gewoon heel lang bezig met, met bepaalde... Uh, onderzoeken ook naar uh, oorlogsmisdadigers. Dus dan, dan ben je wel ontzettend druk bezig, maar journalistiek rolt er dan nog eventjes weinig uit. Je bent voor, aan voorwerk aan het zaaien. Eigenlijk wel, ja. Vroeger had je natuurlijk, uh, zeker toen ik nog bij de perswerk, had je gewoon je, je, je dagelijkse ritueel dat je om, om de zoveel tijd iets moest publiceren. Maar nu, nu wil ik dus meer de... de die, heb ik ook de ruimte om de diepte in te gaan en dan betekent dat je gewoon ja, wat, wat minder publiceert. En dan heb je dat journalistieke uh, gevoel van, ja, dat je, dat je eigenlijk toch niet presteert uh, zoals het zo je Een aan het aanklooien bent. Ja, terwijl jij eigenlijk. Het is een part of de job, hè? Dus. Uh, nou, ik je ben, niet, overzicht... ben niet ontevreden, maar uh, ik moet scoren in 2014. Goed, maar dit beste te veel onderzoek noem je de speur toch naar de betrokkenheid van. Nou, er is hier weer Jorge bij die toestand in Argentinië in de jaren 70. Wat, ja. uh, nou, ja, dat was. wel. Nee, nee, nee ik, ik, ik ben. Ik ben natuurlijk voorzitter van de Stichting Onderzoek Ollensmisdaarden. En, en een van onze uh, speerpunten is dus uh, te kijken hoe, hoe, in hoeverre de, de, de schoonvader van de koning betrokken is geweest bij uh, uh, verdwijningen. En je hebt, uiteindelijk heb je een hele soort van machtsstructuur binnen het ministerie van Landbouw. Dus nou steeds, ja, kijk dus, we, we zijn nog steeds bezig, we proberen hem dus in, in ik niet maar, uh, uh, nabestaande... Vanuit Argentinië probeerde nog steeds Zorogorgo Cerquieta uh, voor de rechten te krijgen. En, uh, nou ja, en mij de eer om, om, om de bewijs te zoeken. En, en hij heeft zich altijd verscholen achter het feit van... Ja, ik, ik wist pas in 1984, dus eigenlijk na de oorlog, de smerige oorlog... over, over verdwijningen en de moorden... Maar ja goed, er komen steeds meer bewijs boven dat hij dat natuurlijk vanaf het eerste moment al wist. En ja. dat maakt hem mede verantwoordelijk natuurlijk. Want de vraag is natuurlijk, uh, het is al een tijdje geleden. En dan denk je, nou, je, je komt er op een gegeven moment toch wel iemand met een, met een doos met bewijs in. Dan, dan kan Georgië gaan hangen, maar, maar gaat hij nog hangen? Nou ja, hij is 85, dus in principe kan hij ieder moment omvallen. Maar ja goed, dan slaat men niet van de plicht om toch onderzoek te doen. Nee, maar je? maar denk is... je dat het nog komt? Het bewijs dat hij ook al is, die dood van nou, de ja, de, kijk, hij dood Nou ja, kijk, hij is sowieso moreel verantwoordelijk. Want hij, hij heeft meegedaan mee aan, aan, aan een koep, een illegale... Staatsgreep natuurlijk. En dat wordt nog steeds gezien als een, uh, ja, een staatsterrorisme. Nou ja, het, het, dus dat maakt hem dan eigenlijk ook een, een terrorist natuurlijk. Nou, zijn dochter al... is koningin bij ons? Uh, zoiets als Al-Qaeda, maar het verschil tussen het staatsterrorisme van Argentinië en, het, en, en Osama Bin Laden en zijn Al-Qaeda is dat natuurlijk in Argentinië veel meer doden zijn gevallen. Ja, en geen overheidsverhaal. En, en daar wordt de kok van uh, Osama Bin Laden wel gearresteerd en opgesloten, en, en in Argentinië nog niet. En dat is natuurlijk eigenlijk een schandaal. En, en, en dat kun je hem echt kwalijk nemen. Dat, dat kun je echt, kun je echt, echt de, dus de, de vader van Maxima echt kwalijk nemen. Dus kijk eens, hij, we, hij wist, hij weet nog steeds hoe die structuur in elkaar stak. Wie wat deed. En dat is een soort omerta, dus een soort zwijgplicht zoals bij de maffia om daar niks over te zeggen. Degene die verdwenen zijn hè, op zijn departement... Hij moet geweten hebben wie van, zijn, van de militairen die, die een kantoor hielden naast zijn kantoor moeten hebben geweten van wie daar verantwoordelijk voor waren. Nou, dat is een beetje de manier waarop je het nu aanpakt. Als het ware door de, de, de machtsstructuur binnen het ministerie bloot ja. te leggen... probeer je aan te tonen dat het onmogelijk is dat hij het niet wist. Nou ja, kijk, eigenlijk gelooft niemand dat hij, dat hij van niks wist, natuurlijk. Hè. Ja. En, maar ja, goed. Dat, ja, toon het maar eens aan. Ja, ja nou ja, dat moet je, juridisch moet je dat ook hard willen maken. Nou ja, en eigenlijk zijn wij gewoon als Nederland ook verplicht om te vervolgen... Omdat we gewoon een, een, hebben we ooit eens een keer een, een, een internationale wet ondertekend... tegen de verdwijning, gedongen verdwijning van persoon... En hij heeft daaraan meegewerkt. Dus we moeten hem in ieder geval horen. En uh, daar zijn we, zijn we zo ook zeer verplicht aan, aan de nabestaanden. Maar ik vind eigenlijk ook dat de Nederlandse bevolking daar recht op heeft. Hij is en blijft er ook natuurlijk familie van, van het Koninklijk Huis. En als zegt de koninklijke familie van ja, hij wist van niks. Nou oké, okay, laat de rechter dat dan maar aantonen. Dan zijn we er in één keer van af. Je kan nu heel... blijft altijd, als hij nu omvalt, blijft de rest... Hè, nou, de rest van, van ons bestaan blijft het altijd als een donkere wolk boven het Kool huis hangen. Of wist hij ervan of wist hij er niet van? Nou. Je kan heel veel over de oranje zeggen, maar ze hebben wel een aparte smaak altijd als het gaat om, om partners. Dus de een heeft bij de SS gezeten. Ja. De andere is de dochter van, van, van, van, van een, van een uh, iemand die een koep heeft gepleegd. Ja. Wat, wat is dat bij die oranje ja, zee, dat? Ja, ik, ik, weet, ik weet het ook niet. Ik kan ze ook niet echt volgen. Wat, nou, maar ze dus hebben een Frank... regime hadden we nog ja, bij. Het is allemaal, allemaal een beetje, beetje foute keuzes. En ik misschien een soort dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar. Uh, ik, ik denk dat het ook voor, uh, uh, voor, voor, voor Maxima, voor Willem-Alexander... gewoon het beste is dat, nou, dat er gewoon een officieel onderzoek komt. Liefst zo snel mogelijk. En als hij inderdaad niks heeft gedaan... Hè, want ik, ik wil niet zeggen dat ik de mag heb... Nou, dan kunnen ze dat aantonen. En dan uh, is, is de, de, de lucht uh, helder en klaar. Maar nou, kennelijk is men van mening dat dat al is aangetoond. Nee, want er is nog nooit onderzoek geweest. Ook, hij is ook in Argentinië nooit gehoord door een onderzoeksrechter. Dus we weten er helemaal niets. Jullie zoeken uh, oorlogsmisdadigers? Dan uh, denken we heel vaak, nou dan moet je naar uh, Afghanistan of Afrika nee. afreizen of, of Zuid-Amerika. Maar, maar hier in Nederland lopen er ook een zoutje rond? Nou, stel je, honderden. En... Echt, echt lopen, uh, ik, ik heb daar wel eens onderzoek naar gedaan. Er zijn de ENF gevallen Er zijn mensen dus die Nederland als asielzoeker binnenkomen en dan een besmet verleden hebben. En dat waren er nou, nou schat ik zo'n beetje duizend totaal. Ja, tenminste van aangetoond kon worden dat ze... Hè, want je weet natuurlijk niet hoeveel gewoon consequent hebben gelogen. Laten daar nog een paar honderd van in Nederland blijven. Ze zitten nu. En er, zijn, er zitten veel Afghanen bij. En uh, er zitten ook Somaliërs bij. En ik, ik ken toevallig... Uh, dat is ook een, een deel van het onderzoek van, uh, van de bestichting. Dat heb ik om Aangetoond. Ik, ik heb ook met nabestaanden gesproken in, in, in Noord-Irak. Dat is een Irakees. Is veroordeeld voor genocide in Baghdad. Ter dood veroordeeld. Is naar Nederland gevlucht. En woont nou, nou laten we zeggen, drie kilometer van het ministerie van Justitie. En Justitie weet het ook, hè. Ik heb ze ingelicht en ze waren van tevoren al in Irak ingezien Van, hé, hey, dat is een foute man... Goed, hier maar, van een uitkering en. Um... Maar hoe werkt het dan precies? He? Ze wisten het dus al, dus jouw, nieuw, jouw, jouw bericht kwam niet als nieuws. En, en desondanks is, nee, nee, is dat die Nee, man nee, gehoord. nee, maar dat is. Dat, is, dat nou was ja, de eerste nou, kunnen voorbij. Ik heb, ik, officieel heb ik het ook gezegd van jongens uh, bij, de, bij uh, het Openbaar Ministerie in, in, uh, Wat in Rotterdam. Wat zeg je? Nou, ze, doen, ze geven geen commentaar op uh, uh, individuele zaken. Nou ja, dat heb ik vorig jaar ingediend. Ook namens dus wat weer werd Nabestaanden. Zoals ik ook bij de Argentijnen help, De Nabestaanden help ik nu ook bijvoorbeeld maar, in Irak. En, en ze doen er niks aan. Nou ja, kijk eens. Het en, en, dat dat... is toch het rare? Omdat we altijd in Den Haag hebben het over. Ja, we zijn hier het, we zijn het, ja. de plek waar de mensenrechten. En dan heb je uh, aangetoond. En, en een of andere daar nee. zitten. En dan ja. pak je niet op. Nee, Waarom nee, dan... dan niet? Waarom nou ja, ja dat, dat is dus geen heiligheid. We willen het imago hebben, inderdaad, van Ja. Den Haag is de internationale hoofdstad voor, voor justitie. En nou ja, zolang we dat imago een klein beetje kunnen hoog houden... want we verdienen er ook aan, laten we eerlijk zeggen. Dan, dan blijft het zo. Maar als je dan zegt van ja, maar we hebben hier een case. Nou, dan zijn ze er toch niet in geïnteresseerd. En Irak case. en ieder case. Ja, dus dat is Kom maar even. Dat is humor. Hey Jan, ga alsjeblieft niet meer moeien ja. met humor, zeg. Ja, nee, maar Doe jij je eigen ja, dingen bijvoorbeeld weet, stotteren? Ik weet hoe alleen dat jij ar je voelt als je een grapje maakt en je en, en, en wordt niet gelacht. Arnold, je had ook niet maar... in de gaten. Je zei, daar hebben we een case en zei ik een Irak-case. Oh, nee, ja, dat was bij wel is goed gaan. Oh, ik wil je alleen maar Nee, nee, maar oh, kijk En daarom is zo'n individuele zaak ook belangrijk. Kijk eens, in de ministeries van Justitie en bij dan zakken zeggen... Ja, Nederland is geen vluchtheuvel voor... Voor oorlogsmisdaden. Maar je zegt, het lopen er, er een paar honderd. Een paar honderd lopen er. waren er, er duizend, er zijn er een zoutje opgezoten. Nou ja, ik, ik neem aan honderd. dat ze zijn verdwenen... of ze zijn teruggekeerd naar een land. Het gevaar is, en, en daarom ben ik er ook zo fel op... Kijk, het zijn die gasten die die oorlogen veroorzaken. Het zijn die gasten die enorme vluchtelingenstromen veroorzaken. Ook naar Europa toe. Als je al die mensen een idee geeft... die, die nu dus ook die oorlogsmisdaden plegen... in Afrika en Azië... van ja, op een gegeven moment word je ook inderdaad gepakt... He? Dan zou je natuurlijk heel veel ellende kunnen voorkomen. Maar als je die, die deur openzet, zoals in Nederland. Ja, nou het ja. Kijk is dan, een beetje... is het, dan is wat, wat ze vaak dan. Je die, die dacht, van, weet je, we moorden wat. En we stelen erbij natuurlijk. Want dat moorden gaat altijd samen met dat stelen. En we kunnen altijd naar Nederland toe. Dan hang we een zielig verhaal op. En dan, nou ja. Krijg een uitkering? Een huisje? Ja, maar de, de, de, en ik heb erbij. al stellig de indruk dat iedereen die met een zielig verhaal binnenkomt, eigenlijk binnen een seconde weer buiten staat. Waarom deze type is dan precies niet? Nou, ja, dat is een hele goede vraag. Vraag dat nog maar eens een keer aan de Ja, Ja, dus die F1ers hebben dan een uh, verhoogd risico om afgemaakt te worden. Ja, dat wordt vaak gezegd hoor, Maar ik, ik weet ook dat dus de man hè, ook regelmatig naar Noord-Irak gaat hoor. Snap je? Dus uh, je he zou het zo terug kunnen sturen, maar dat doen ze weer niet. Maar dat heb je ook vaker. Het schijnt ook dat uh, heel veel van die Somaliërs die hier wonen. die gaan dan in de zomervakantie, op vakantie naar Somalië. Dat denk je graag voor een vluchteling. Ja, daarom. Nou, dat dus klopt, ja, klopt ook niet, jongen. Maar kijk eens, dat is ook, het is ook business. Hè? We, we, we hebben dat vluchtelingenprobleem, maar dat is natuurlijk een gigamafia. Dat zijn natuurlijk al die mensen die ontzettend veel geld verdienen aan de ellende van die vluchtelingen die ze helemaal uitknijpen om ze hier naartoe te krijgen natuurlijk. Je hebt hier natuurlijk ook al die advocaten die zich bezighouden met, uh, met verblijfsvergunningen. Je hebt natuurlijk binnen je binnen justitie... al die officieren van justitie... Die, die zich er ook tegenaan moeten bemoeien. Het is gewoon business. Het is keihard business. Het business. gaat miljarden in om. En... Uh... En ja, dat, dat dat op een of andere manier blijft dat bestaan. Dus, dus, niemand is erbij gebaat binnen dat systeem om dat op te lossen. Ja, nu maar, uh, uh, zei uh, Fredje Teven, die zei uh, 250 Syriërs en uh, daar houdt het mee op. En had je dus allemaal, uh, vooral in de linkerhoek, mensen die zeiden van... Ja, dat kan het niet, dus dat is toch niet hun Fred? Dat kan het niet, je moet, je moet er duizenden opvangen. Ja, nou, ben ik, ik ben... Kijk eens, niemand hoeft me iets te vertellen over al die ellende daar. Want ik kom al dertig jaar. Maar ik zeg altijd, je moet ze opvangen in de regio zelf. Voor elke vluchteling die je hier in Nederland opvangt... kunnen daar 100, 200, 300 een redelijk bestaan geven. En dat zijn altijd de rijken die hier naartoe kunnen vluchten. Ik heb het zo vaak in de allerarmste... dat zijn dan nou vaak de, de weduwen en dergelijke met kinderen... die kunnen misschien vijf kilometer vluchten. De, iets rijker, misschien net de grens over... dan nou, alleen de supergezonden, de superrijken... Die, die vaak dan nog op een illegale manier aan hun geld zijn gekomen... die kunnen de sprong maken in Europa. Dus je bent eigenlijk heel asociaal bezig... Als je zegt van ja, we moeten in Nederland de poort openzetten voor, nou, ja, voor vluchtelingen. Ja, vaak dan wel, economische vluchtelingen. Dus gewoon, uh, hoe, het, uh, het hoeveel is, kost het, is, het om een Syrische vluchteling de winter door te helpen? Data, lokaal? Ja. Nou ja, ik, ik zou het niet weten in, in, in geld. Maar dat is natuurlijk een fractie van wat ze hier... Dus krijgen. gewoon geld storten en uh, daar laten nee, dus nee, nee, maar je, je helpt daar de, de, echte, de echte armen, snap je? Dat, ja. dat is het. het is, ik snap ook vaak linkse partijen die zeggen van ja, we moeten er meer... Opvangen, want het, het zijn juist de kapitalisten eigenlijk die hier naartoe kunnen komen. Het zijn niet de arme arbeiders, de, de gepensioneerden... De, de, de, de weduwe, de gehandicapten en dergelijke. Die blijven daar allemaal achter. Heer, ooit dat beeldje, Al dat wel, van, van Sierra Leone... van al die mensen die hun handen zijn afgekapt. Ja. Heb je er ooit eentje op Schiphol gezien? Zo van, kijk eens, hier heb je mijn paspoort. Nee, die, zijn, nee, nee, die, die kunnen die, niet in die tomatenkwijkerij nou, werken ja, natuurlijk. Nou, kijk eens. Het is op een gegeven moment het probleem dat je, nou, dat, dat, dat je... Dus nou, is een survival of the fittest. En, en je helpt eigenlijk alleen de fiets, fitste mensen. En je, je steunt daarmee de maffia. Dus ik ben er namens alle zeer zwaar gedupeerde mensen. Want ik heb het beste met ze voor. Want ik word vaak met ze geconfronteerd. Moeten wij gewoon de mensen daarlokken aan? Even naar het nieuws van één uur, Arnold. We gaan straks met je verder bij. Echt, Jan.